Goedemiddag, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dikke boete voor Apple. De Europese Commissie wil dat het techbedrijf 1,8 miljard euro overmaakt. omdat ze voor oneerlijke concurrentie zorgden bij muziekdiensten. Het ging mis bij de communicatie, vertelt mijn techcollega Nando Kastelijn. Dat betekent in de praktijk dat Spotify uh, heel veel niet mag zeggen over alternatieve abonnementen in de app. Bijvoorbeeld dat je via een website een goedkoper abonnement kunt krijgen dan via de app. Nou, dat. Zegt de commissie, uh, is illegaal, moet Apple dus aanpassen. En de commissie zegt ook dat waarschijnlijk de afgelopen jaren uh, consumenten te veel hebben betaald voor bepaalde muziekabonnementen. Apple gaat in beroep tegen de boete. Busbedrijf Arriva gaat chauffeurs aannemen die geen Nederlands spreken. Het bedrijf komt zoveel personeel tekort dat ze niet anders kunnen, zeggen ze. Arriva gaat de komende tijd testen met vier buschauffeurs uit Kroatië. Die kunnen trouwens wel gewoon Engels en ze krijgen ook een cursus Nederlands. Nog nooit was de Nijmeegse Vierdaagse zo snel uitverkocht als dit jaar. Vanochtend om 10 uur gingen de kaarten in de verkoop, en dik drie kwartier later waren alle 47.000 kaarten weg. Mensen die vandaag te laat waren kunnen misschien op een andere manier alsnog een startbewijs krijgen, zegt de organisatie. Mensen die om wat voor reden dan ook vanochtend of eerder een startticket hebben bemachtigd, maar niet kunnen gaan deelnemen, blessuren, andere problemen, die kunnen een startticket weer opnieuw aanbieden. En dan kunnen wellicht de teleurgestelde mensen alsnog een kaartje bemachtigen. In totaal kunnen er 47.000 mensen meedoen aan de Vierdaagse. Die begint dit jaar op 16 juli. Het weer vanuit het zuidwesten is er steeds vaker zon. De meeste zon is uh, in het zuiden en zuidwesten. Noordoosten heeft wat vaker bewolking. Het is tussen de 9 en 12 graden. Vanavond en vannacht overal bewolkt en later ook af en toe regen. Morgen blijft het een bewolkte dag, af en toe wat regen en ongeveer 10 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Ervan de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 En dat was uh, Michael Johnson met uh, Burning Up. Een lekkere disco-klassieker. Aan het begin van het uh, derde uur alweer van uh, Zos. Oftewel Zandvoort, op zaterdag. Nou, ze hebben we de start in Bahrein gehad van uh, de Formule 1. Uh, drie rondes hebben ze inmiddels verreden. En uh, onze eigen max stapper die, uh, is van Paul uh, vertrokken. En dat uh, ligt hij nog steeds op de eerste plek. Gevolgd door uh, Russell, die juist Leclerc heeft uh, ingehaald. En uh, de nummer vier uh, van dit moment is. Teamgenoot van Max, Sergio Perez en uh, Zijns, uh, die ligt op de vijfde plek. Uiteraard mochten er meer ontwikkelingen zijn, dan hoor je dat hier bij ZFM. We gaan weer naar uh, Dijstersveld, naar Piet. Piet, hoe is het daar? Hier is het in uh, 75 minuten en we zitten hier nog steeds op 2-1 uh, voorsprong voor de uh, stormvogels. Zandvoort zit wel heel erg aan, er zijn ook kleine kantjes die nog niet benut worden. Daarentegen is ook stormpogels met hun uitvallen niet ongevaarlijk... dus daar moeten we echt heel erg alert op zijn. Maar over het algemeen zijn wij in de aanval. We hebben inmiddels wat wissels. We hebben onze nieuwe, nieuwe spits ingebracht. En, nou goed, het is een beetje heen en weer, maar... Ja, hij hangt, hij, het is 75 uur, ze hangt nog in de lucht, alles is mogelijk. Sam Shin, speelt echt de wedstrijd van zijn leven. Die is echt vol, veel vaak aan de bal, doet het ook heel goed. Maar nog niet het meest vrije trappen. Net naast. En weer een lange bal in de diepte. Op de spits. Daar gaat hij. Beetje geworstel. Niet helemaal, maar we zijn nog steeds in aanval. Esfers komt -ie, Dan Komt-ie, daar gaat hij. Voorzitter. Ja, komt breek door. Fernando. Oh, oh, oh, oh. Net niet, net niet. Net. Jammer, jammer, jammer. Jammer, jammer, jammer. Maar ja, hij hangt in de lucht. Oh, Oké, okay, dus. nou... Hou oh, jij het in de ja, gaten? Zodra ze daar iedereen zit, meld ik me. En uh, het is echt spannend en ja, we hebben nog alle kansen. Is het goed. Probeer het even met een berichtje te doen uh, via ja, de WhatsApp okay. als je wil, alsjeblieft. Ja. En uh, dan uh, probeer ik zo meteen nog bij het terug te komen. Mocht dat niet lukken vanwege de Formule 1 die we ook in de gaten houden met uh, de Lawson. onze uh, Formule 1. Uh, uh, man, zeg maar. Uh, oh. dan, uh, dan, uh, ja, dan hoor ik het wel van je, van wat uh, okay. de stand geworden is. Maar we gaan best okay. doen om uh, nog even bij je terug te komen. Piet, dankjewel voor dit moment. Dankjewel. Oké, okay. nog steeds 1-2. En uh, mocht er verandering komen, dan horen we dat van uh, Piet Pijper, die uh, daar uh, voor ons vandaag de wedstrijd volgt. We zitten in de Formule 1, en dat betekent dat we zo meteen naar inderdaad. Uh, onze eigen rendelozen gaan van Passion in Beverwijk naar deze van Survivor. Niet, Deze zien we uit uh, Rocky 4. Joh, Survivor in the Burning Heart. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, terwijl we midden in die race zitten, daar in Bahrein, gaan wij gewoon naar het uh, theater van de Autosport in uh, Beverwijk. Auto Passion ja. met uh, Randall Lawson. Goedemiddag, uh, Randall. Nee, Goedemiddag, ja, Goed je weer te spreken. Hey, volgens mij het eerste keer dat we gewoon uh, tijdens een campbrie gewoon live in de uitzending zijn, hè? Is, is de allereerste ik, keer. Ik denk dat hij neemt niet op. Ja, maar nee, je neemt het... gewoon op, Rendellee. Hey. Ja, ja, ik moet er zeggen, we zitten hier gewoon lekker aan een biertje. En Heerlijk. En andere worsten en andere dingen en nootjes en... Uh, oh, uh, wij zitten verkeerd, Rob. <laughs> ja, ik hoor het ook. <laughs> <laughs> Kunnen we daar geen studio's in richten of zo? Is dat, uh, <laughs> ja, het is een optie, hè? Het ja, is een optie. <laughs> Altijd. We, we hebben al een keer tv hier gehad met uitzendingen, dus het kan, hè? Ja, maar dan zit ik met Radio Beverwijk zit ik dan te concurreren natuurlijk, ja, maar hè? Dus, dat mag je ook niet, hè. dat kunnen we niet hebben. Nee, nee daar heb. zit ik op het werkgebied van Dolly. Misschien kunnen we dus, samen. <laughs> dat is zo, ja. dat zou eventueel wel samen kunnen. Ja, nou, leuk, ja. ja te spreken. Hoe vond je? We gaan eerst even naar de reis, hè? Misschien hebben we zo meteen nog andere nou, dingen. Ja. Jongens, even gewoon live dan gelijk. Dit ja. is iets bepaallijks gebeurd. Hebben jullie het al gezien of nog niet? Nee, zeker niet natuurlijk. Nee, uh, PRS, nee. PRS heeft een Ferrari ingehaald. Wat? Ja, gewoon geweldig. gaan ligt inmiddels derde. Ja. Ja. Ja. ja. ja. We staan hier in verbazing. Oh, jij die PRS. Ja, ja we, nou, die heeft toch op uh, nootjes gegeten vanmorgen denk ik. Ik weet het niet. Maar. Bij jou. Er is wat <laughs> gebeurd. Ja, bij mij. Nou, ja, nou ja, ik, ik, ik, ik las inderdaad uh, op uh, internet dat de zelfverzekerde PRS zich uh, richt op... Uh, op Max Verstappen. En ga okay. hem proberen te verslaan, heeft hij zelf van de week gezegd. Was dat vorig jaar ook niet zo? Ja, heeft hij ook vorig jaar gezegd. <laughs> dus ja, dat maakt dat het is, ook, dat zo is ook net niet gelukt, hè? Geen, Geen zeg maar. woorden, maar daden, ja. hè? Volgens mij nee, niet gelukt, niet gelukt. Nee. Nee, niet gelukt. nee, maar een mooie derde plek op dit moment. Ja, 1,3 ja, van... seconde uh, achterstand op Russell heeft hij op dit ja. moment. Ja, maar Russel krijgt net te horen van zijn uh, van te technische crew dat hij uh, rustig aan moet doen met, uh, met de banden. Nou, hij heeft nieuws voor je, dat is niet oké, okay. hè? Nee. Dus, uh, dat klinkt niet goed. Ja. Dat klinkt niet goed, dat klinkt niet goed. Dus uh, daar hebben ze al een probleempje. Nou ja, we gaan het zien. De uh, jongens, het is een uh, hele spannende capri. Maar <laughs> tot nu toe, nou nee, ja, Max is weg, hè? Dus, ja, ja, ja. We hadden niet anders verwacht, hè? We hadden niet anders verwacht. Dus, nee. ja, we zitten inmiddels is 6,3 seconden en we zitten pas in de achtste ronde, hè? Ja. Dus uh, ik hoop dat ze die, daar die, dat die tegen hem zeggen, doe eens even rustig aan, want dan hebben we nog een beetje Campri. Want anders gaat het wel erg hard. Maar het is wel zo, uh, Rendel, dat je ook uh, merkte van de week bij de andere coureurs... Dat ze dat ook echt zeggen van, nou, hoe gaat de start van de race? Nou ja, wij starten met z'n allen en Max is weg. Gewoon ja. dat... Uh... Maar toch jongens, het zit dicht bij elkaar. Want als we nog even een dagje teruggaan. Q1, ik stond best wel een beetje verbaasd. Die eerste, die eerste kwalificatierun, nummer 1 tot en met 20. 1,03 seconden tussen nummer 1 en nummer 20. Hè. We hebben het over helemaal niks. Het is één keer knippen en het hele veld is voorbij. Ja. Dus uh, de familie zit best wel heel dicht uh, tegen elkaar op snelheid. Dus die auto's en die coureurs, kan je bijna zeggen, zijn bijna eigenlijk allemaal even snel. Ja, alleen a e space als de wagen vol zit en uh, bandenmanagement en dat soort dingen... ja, steekt Red Bull er toch wel weer ver bovenuit, hoor. Moet, uh, als je toch wel de eerste ronde al gelijk zes seconden om je broek uh, krijgt... Hmm, nah, dan heb je toch wel een serieuze uitdaging uh, als andere teams om Red Bull bij te gaan houden. Ja, serieus. Maar het is niet ja. alleen de Red Bull, heb ik zo langs want Het is echt het idee. Het is echt Max Verstappen die ook het uh, verschil ja. maakt. Ja, die jongen zit op een andere planeet. Klaar, dat weten we eigenlijk wel vanaf het moment dat hij die verbelening ging. En dan zeg je als Nederlander, ja, dat is zo. De, uh, het blijkt natuurlijk gewoon. Maar uiteindelijk uh, rijdt hij nu gewoon weg. En uh, ja, Faraij kan de pees niet bijhouden. En, ja, het is nog een lange wedstrijd. Hè? We hebben nog iets van 46 ronden te gaan, dus we zijn er nog niet. Er kan nog van alles gebeuren. Maar dit tempo doorgaat, dan weten we toch alweer waar het seizoen dit jaar toe gaat leiden. Want ook Ferrari, die dan toch heel snel is in race pace. Ja, jongens, als ik zie nu al hoe die auto naar A9 loopt te glijden van Leclerc, mm. dan zeg ik, ja jongens, kansloos. Helemaal kansloos. Die zijn nu al door hun banden heen. En dan moet je nog een eind, hè? Ja, ja, inderdaad. Nou, een heel eentje zelfs. Ja, dus ja, het is het oude liedje. Het is even gewoon niet anders. Laten we hopen dat er wat technische malleur gaat komen bij Verstappen. Dan krijgen we nog een leuk seizoen. Er zijn nu een paar mensen mee hierbij bij te vermoorden, hoor. Van die Max Verstappen-fans met een Max Verstappen-petje op en dat soort dingen. Ja, ja, ja. ga jij me even lekker een geven. Nee, maar een beetje spanning. Dat willen we wel hebben toch? Ja, we, willen spanning. we willen spanning in Formule 1. Natuurlijk willen we dat. Als je de, de wedstrijden in de GP2 hebt gezien en de wedstrijden in de GP3. Ja, de, dat, die sprintrace GP3 was gewoon beren spannend. En, uh, ja. en de, dat wil ik in de Formule 1 ook heel graag zien. Oh, Hamilton heeft ook weer een plaatsje veroverd. Heeft Hamilton een plaats veroverd? Ja, die staat nou pacht. Ja. Oh, oh, ja, wauw. Die zal ons zo voorbij. <laughs> zo! Zo, oh, okay, goed. Zie je wat ja. het spannend wordt? <laughs> ja, het wordt spannend, ja. ja. Dat gaat echt goed, joh. <laughs> <laughs> nou ja, ik moet, kan je wel weer zeggen dat Russel eigenlijk best wel goed is. Oh, er gaat er een nu af. Wie is dat? Strol Nissen, is zijn willing zo te zien. Ja, Strol, ja. Uh, nee, geen strol nee, Hé? Nee, Logan hey, Sargent gaat uh, ja, uh, no, ja. er. Ja, Sargent. Maar het is wel een safety car, denk ik. Dit gaat safety car worden. Ja, staat op een rotplek. Ja, dat, nou, ja. ja als hij niet weg gaat komen daar. Nee, hij gaat achter. Eh, ja, hij zet hem eens achteruit. Dus, uh, ja, <laughs> even inparkeren. Ja, ja. ja nou ja, uh, Logan Sargent, uh, die weg is... Uh, maar hebben jullie dus straks ook even het andere nieuws gehoord in de Formule 1? Uh, uh, uh, alpi uh, uh, uh, Opin, wat, wat is er mee? Wat is er gebeurd met Opin? De hele technische stap, de, de, de hoofdleiding van de technische stap, is per direct opgestapt. Oh. Oh. Ja! Dat meen je ja. niet. Ja, dus, ja, wij zien uh, alleen maar, hè? Want we moeten naar plaatjes luisteren steeds. Ja. Ja. <laughs> nee, jongens, die is uh, per direct opgestapt. Uh, dat betekent gewoon uh, dat het daar nu echt heel erg rommelig is. Ze waren uh, natuurlijk al helemaal niet goed met die laatste plekjes uh, in de kwalificatie. En nu is ook nog de, de technische leiding, de man die uh, verantwoordelijk is voor aerodynamica... en de hoofdtechnicus, die zijn alle twee per direct weggestapt. Nou, jongens, klaar. Jeet. Dat is gewoon klaar. Ja, maar het was ook echt... Uh... Echt, ja. echt heel dramatisch, hè? Met, uh, ja. met de kwalificatie ja, ja, ja. ook. Maar weet je, als ik nou uh, Michael Andretti zou zijn, zou ik gaan bellen. <laughs> ja. Ja, toch? Nee, ja, inderdaad. Maar dat kan toch, dat is helemaal prachtig. Trouwens, zaten we zat een beeld te kijken. Want ik kijk schuin achter de mensen langs. Uh, Ferrari maakt het zichzelf ook erg moeilijk. Want de teamgenootjes rijden elkaar net bijna van de baan af. Dus okay. uh, heerlijk, die maffia in Italië blijft gewoon helemaal lekker. Hey, maar de, in de Alpine zit toch nog steeds die Renault, of niet? Ja, het is gewoon een Renault-Alpine-motor. He. Ja. Weet je weet wat mij opvalt, uh, Rendel? Dat je gewoon al een hele tijd... Uh, niet meer hoort uh, Renault. Ik heb helemaal die, die, die naam Renault helemaal niet meer gehoord bij het team. Dus ik denk dat die zich gewoon een beetje aan het schamen zijn, dat ze zeggen van noem onze naam maar niet, zeg ja, maar. Kijk Alpine is natuurlijk ervoor gekomen gewoon eh, bij Renault, de, Alpine is in feite de sportieve tak van Renault, zo moet je het zien. En, en Alpine heeft natuurlijk ook nog een eigen brand met een eigen mooie a 110 teamwagen voor op de openbare weg. Nou die moet een beetje, eh, na een aantal jaren moet die nog een beetje naar boven gegooid worden. Dus alle sportieve Renaults in de toekomst heet Alpine. En vandaar dat die naam Alpine gewoon bovenop zit, maar het is natuurlijk gewoon Renault, klaar. Ja. Ja. En, uh, maar dat mag je niet zeggen, want het is Alpine, het is de sportieve kant. Ja, of een okay. nou goede reclame voor je bedrijf is, weet ik niet hoor. Nee, daarom, daarom, dus uh, nee, dus, uh, zeker niet. En, en dan ben ik een Alpine man, want ik race zelf al 18 jaar in een Renault Alpine. Dus uh, ik, ik kan niet zeggen dat ik uh, geen fan van het merk ben, Moet ik ben een beetje zo zo Ferrari fan van Ferrari-fan is, ben ik wel van Alpine, maar ik zit nou in een heel klein hoekje te schamen hoor. Ja, nou ja, ik vond ze in uh, Benetton uh, ook altijd wel lekker hoor, die uh, Renaults. Ja. Ik krijg hier nu al mijn schouders aangeraakt. Als je wil uitrijden, mag je uitruimen bij ja, dat doen we niet. <lacht> nee, we zien ondertussen, als we naar het uh, beeld kijken, dat wel uh, de een of andere de pitstraat uh, uh, nu ingaat. Voor uh, een uh, bandenwissel neem ik aan gewoon. Ja, dat Maar we zitten pas in 112, 12 jongens. Ja. Die eerste rondjes zouden we toch volgens mij pas voor 118, 18, 19 verwacht. Ja, klopt. Als je er nu al doorheen bent... Uh... Mm. Van de zachte banden naar de harde banden is dat uh, ja, maar in ieder geval. Dan ga je niet meer voor een twee stoppen, dan ga je wel voor een drie stoppen nu. waarschijnlijk niet redden. Nee, dus, zeker niet. Uh, dat is wel een uh, heel dingetje aan het worden. Hey, hey, lekker, jongens, het seizoen is weer begonnen. Ja, helemaal geweldig. Heerlijk, hè? Heerlijk, hè? Heerlijk, helemaal en gebeurt, goed. En er gebeurt ook gelijk heel veel. Jij ja, ja, ja, ja, had ook in, in je zaak, zeg maar een heel mooi feestje daarvoor, hè, voor het begin van het seizoen. Ja, ik denk, laat mijn klant eens gaan verwennen. Dus ik heb eigenlijk gewoon eh, gisteren en vandaag een hele grote kortingsactie gehad. Ja, echt mega hoge kortingen hoor. We hebben modellen zelfs eh, beneden de, de fabrikanten inkoopprijzen weggedaan. Maar ik wilde gewoon iedereen verwennen. Het seizoen is weer begonnen. En ik moet zeggen, het is hier serieus terug geweest. ja. Ja, en, en de en ze hebben toch hele mooie aanvullingen op hun uh, verzameling gekregen. Tegen een leuk prijsje dat ze vanavond lekker kunnen uiteten. Of een extra biertje bij de Campri kunnen nemen. Zo is dat dus, gaan. Ze, en, maar... ze, en ze komen erachter, uh, Dolly en uh, Rendel. Dat je gewoon een uh, gewone winkel moet hebben... in plaats van uh, alles via internet, toch? Ja, mooi, hè? Ja, maar heb je, ja, heb je dat eerlijk. op het nieuws gezien? Ja. Dus een internetmeisje uh, die zei van... Uh, inderdaad, uh, je moet, uh, wij gaan weer winkels beginnen... want de mensen willen een leven in ja, ja, ja, natuurlijk ja, willen ze dat. Volgens mij is nou, de beste... is gewoon een uh, soort van combinatie, toch? hoor? De, tussen uh, die, uh... Uh, ja, misschien, misschien. Ik heb, ge ik heb geen uh, internetwinkel. Ik heb gewoon een uh, live winkel. Uh, dat heb ik al 30 jaar en heb ik het heel erg naar mijn zin. Ja. En uh, de klanten vinden het ook steeds mooi leuk. En er kwamen vandaag ook mensen voor het eerst hier binnen. Die, hebben, die stonden echt helemaal verbaasd. En die zeiden, nou, we weten echt niet eens waar we moeten beginnen. Nou, dat wil ik graag. Voor een paar keer terugkomen. Terug. Ja. ja, weet je. En, uh, maar die hadden dingen gezien die ze nog nooit gezien hadden. Ja, ja dan, dan denk ik van, ja, jongens, ga ook gewoon lekker winkelen. En ja. uh, doe het overal. Doe het in Stamvoort. Doe het in Haarlem. Doe het in Amsterdam. Maar doe het gewoon lekker overal. Klaar. Ja. Voor... Rendel, wat zijn jouw plannen voor de rest van de Grand Prix? Ga je dan in de, toch in de winkel zitten kijken als het weer op zondag is? Of zeg je dan van, nou, nee, Nee, uh, nee, Aju, dan, ik dan ben ik ben zit weer ik weer lekker thuis. thuis. Of in de uh, Ja, Nee, nee, Zondag ben ik gewoon lekker thuis. Ik, ik, oh, okay. ik ben al uh, zes dagen in de week. Eén dagje vind ik het ook wel zo lekker dat ik even, even niks doe. Ja. <laughs> dus ik ben van de week getrouwd. En moeten wij die ook eventjes weer aandacht geven aan mijn nieuwe vrouw. Oh, gefeliciteerd. Oh, oh, oh, oh. Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. Oh. oh, dat horen we nu pas. Ja, dat hoor je nu pas. Ja, ja, ja, ja. Ik ben weer getrouwd. Dus ik heb nog... Een, uh, dat kan op je 62e. <laughs> Jeetje, ik denk al, wat klinkt je toch vrouw? Jongen. Ja, maar ik ben ook vrolijk. Ik ja? heb een hele leuke vrouw. <laughs> nah, je bent altijd vrolijk. <laughs> ik plaag ja, je maar. Ja, weet, weet je wat mooi is? De, de, ik heb er weer een vrouw gevonden... en die heeft heel veel geld... dus ze kan blijven racen. Dus het is altijd goed. <laughs> oh ja nou. Nou, nou, nou, ik weet niet <laughs> nah, of je... Na deze, na deze verklaring... nog wel lang te lachen hebt eigenlijk. Ik zou je het mooiste vertellen... ik heb een ja. jaar geleden... een leuke vrouw ontmoet. Ja. en uh, Die heeft niet eens een rijbewijs. en Die, had nog nooit, uh, die wist helemaal niet wat nou... Uh, uh, uh, autosport inhield. En toen heb ik tegen haar gezegd, ga mee naar het circuit, dan ga je het zien. Oh, dat, en dat dan ik je zei, ik zal, ik, hier is een poot, ja. leer ik je ermee omgaan. Ja, leer ik je ermee omgaan, ja. Ja, weet je, dus, dat was het. Ja, je hebt het heel goed gezien. Nou, dat is het hoor. Oh, mooi, hè? Echt mooi. Zet hem maar gauw eens een vier. Ja. Dus, uh, ik, heb, ik heb iemand die helemaal niks met auto's had, die heb ik helemaal om. Dus dat is goed, hè? Die zijn erg... oh, goed, helemaal oh. verliefd op deze. Nou, dat uh. wou ik net zeggen, dan is hij heel erg verliefd op jou. Ja, ze is ontzettend ja. goed voor mij, maar ja, dat, dat, hoe, dat, hoe dat dan weer kan, snap ik helemaal niks van. Maar dat, uh, ja, hier staan er weer een paar met een ander bij, ook niet. <lacht> nee, nee, ja. nee. Nou, en ik ik wil even een uh, platen. hier. Renno, Renno, Renno. Renno, Renno. Moet je eens even horen, gewoon, wat ik op uh, gezet heb. Och jezus. Ah, <lacht> oh, ja, lekker, bedankt. Yeah, yeah, yeah. Nou, ja, hè, oh, hè. Nou, the marriage... the oh, marriage... <lacht> Ja, bij nou ja, dat kom je nou bijna niet aan, jongen. kom je bijna niet aan, hè? Nou ja, voor jullie, ik kom niet terecht in Zandvoort, maar ik ben als Amsterdammer getrouwd in Bloemendaal. Nou, dat is wel bij, bij jullie om Oh, ja, dat is toch zo. Nou, nou ook mooi, hoor. Om zo stiekem daar kom trauwen. je al steeds een stukje dichterbij, hè? Ik kom een stukje, steeds een stukje, steeds een stukje, steeds een stukje dichterbij, ja. Ik heb geen centjes voor een huis in de Hout, maar ik kom wel steeds een stukje dichterbij. Ja, nou, ja, je weet het maar nooit. Hey, uh. Ik wil nog één dingetje en dan gaan we er gewoon met stoppen ja. gaan we weer eens kijken hoor. Ja, je moet plaatjes draaien. Plaatjes draaien, ja, dan kunnen we ook weer eens kijken. Lawrence van uh, Hoepen. Ja. Tweede. Ja, mooi hè. Mooi. Ja, goed. En ik, eh, het resultaat vond ik goed, maar ik weet zeker dat die eerst had kunnen worden als je met zijn teamgenootje wat beter had gewerkt. Want ik vind, die zaten zo te klooien met elkaar en hadden zoveel ruzie in het begin van de, de wedstrijd. Ik dacht, als jullie met z'n tweeën even wegrijden, eh, dan ga je hem gewoon binnen, trouwens, want hij was gewoon sneller. En toen gingen ze klooien en toen gingen eigenlijk alle twee de banden eraan. Ja. ja, dat moet je niet doen. Moet je toch uh, ook als teamlijn zeggen: Jongens, rij weg. Maar ze waren sneller als die jongens erachter. Rij met z'n tweeën weg. En ja, ga de laatste 300 uitzoeken. Maar ja, dit zijn jonge rust. Het blijven haantjes. Dus het is ook wel weer goed. Maar ik denk dat hij gewoon uh, had kunnen winnen: die eerste wedstrijd. En, uh, dus, uh, ja, vandaag zag je het niet door zijn banden heen, hè, met een lange wedstrijd, geloof ik. De, de, ik heb niet alles gezien, maar ik heb ook heel veel uh, gewerkt uh, met uh, klanten. Nee, ik ja, moet nou, zeggen, ik heb het ook niet uh, echt kunnen volgen, nee. maar nee. ik uh, ja, dan wilde dan toch van, uh, het toch even vertellen... ...omdat hij dat gisteren zo mooi gedaan heeft natuurlijk, ja, hè, die nee, gewoon, hij hij, hij plek. Ja, uh, gewoon in je eerste sprintrace, gewoon de uh, tweede worden. Maar dan kijk ik als racer toch door en ik, zag, ik heb de wedstrijd zitten bekijken... En toen had ik toch zoiets van, laat eens niet doen met z'n tweeën, geen strijd maken, niet vechten joh, uh, uh, uh, uh, hou die ho band heel rij weg en, en zoek het dan uit. En uh, dat gebeurde helaas niet. Dus uh, daardoor kon de concurrentie bijblijven en uh, uiteindelijk uh, ook voorbij. En, uh, dus dat is een beetje jammer, maar nee joh, uh, gewoon super. Gewoon uh, trots zijn bij die jongen. Gewoon trots. Klar. Zeker. Nou, ga ja. lekker genieten van uh, de Grand Prix uh, verder. Uh, als, je, als je het beeld niet kan volgen op dit moment. Uh, Max, we stappen nog steeds op de eerste plek. En dan uh, ja. zien we op de tweede plek, uh, zien we Perez. Ja, Perez ja, ja, op 31 seconden. Maar Perez is ook al gestopt. Hè. Max rijdt nog steeds. Hè. Oh ja. Van die hele top is Max nog steeds aan het rijden. Ja, maar hij is echt uh, een bandenspaarder hè? Ja, ja. En, uh, maar de rest is allemaal, uh, moet ik zeggen, gewoon natuurlijk al de eerste. Die, die rijden allemaal nu op hard. En Max rijdt natuurlijk gewoon nog steeds op soft. En ik heb eigenlijk niet... Ik kan niet zien hier wat de tijd is die hij draait. Maar als je diezelfde tijden loopt te draaien, zou ik blijven buiten blijven. Ja, nee. ja, toch? Ja. Nee, maar ik denk, Max doet dat ook meestal. Hè? Wat langer uh, buiten ja. blijven dan uh, de rest. Dus, uh... Ja, dus uh, we gaan het zien. Maar uh, ja, jongens, het is wel weer een beetje de, de topteams die erbij zitten. Het is natuurlijk gewoon wel Red Bull, Mercedes, uh, Ferrari en dan uh, McLaren. Dus uh, ja, de pikorde is niet veel veranderd opzichte van vorig jaar. Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. En, uh, ja, dan, uh, ik moet zeggen, Aston Martin, die zit nu rond tien elf, Die zakken weg. Uh, Haas. Nou ja, zo, uh, die had natuurlijk volgens mij had die een, uh, vervlogen geport. Dus die verflogen je Ziet achter Magnussen. Hij uh, dat uh, ja alpine. Ja, we gaan het maar niet over hebben. Nee. Alpine uh, alsjeblieft. Uh. Nee, we ja. gaan het maar niet meer over hebben. Ja. Ja. En de, en de Racing Bulls vind ik ook niet echt eruit springen? Nee, nee. En wees wel eerlijk, bij de eerste dag hadden we zoiets van wauw, wat gebeurt hier dan? 1, 2, wat waren ze? Dat, uh, die Racing Bulls gaan opeens snel en ik had zoiets van, ja, dat is een RB19, die doet het nog steeds goed. <laughs> ja toch? Ja. Maar ja, die uh, zakken nu ook door de mand heen. Jawel. De, ontwik de, de ontwikkeling van de Formule 1 gaat toch ieder jaar weer een stukje verder. En uh, dat moet ik dan toegeven, Newey, uh, Iedereen had zoiets wat heeft hij nou gedaan? Een hele goede auto, totaal veranderd. Volgens mij maakt het niet zoveel uit. Nee. Maakt het allemaal niet zo heel veel uit. En, uh, dus ja, ja geweldig. En jongens, en ik moet wel zeggen. Ik zit even te kijken nu. Die Ferraris. Het is, uh, die Saints is er helemaal klaar mee dat hij ontslagen wordt, maar want die gaat hier de er helemaal nooit voorbij laten. Nee, hè? Nee, nee. nee. Oh ja, en Max Stap gaat box-box, uh, dus... Uh... Ja, nou ja, nou, hij heeft uh, 30 seconden, dus zou hij volgens mij 6-7 seconden hebben als hij eruit komt. Ik weet niet hoe lang een uh, box duurt hier ja. op uh, dit circuit, dus... Uh, nou, ja, helemaal uh, goed. Rendel, dankjewel. Heel veel plezier ja. nog hè, daar uh, in de zaak. Absoluut. En uh, jullie uh, fijne dag verder. Yes. Ja. En geniet ja, nog van, even van uh, je witte broodsweken. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Love the marriage, hè? <laughs> ja, yes, en, uh, yes. Van harte <laughs> gefeliciteerd hier vanuit Zandvoort. Ja, zo is dat Dankjewel. ook. Namens mij. En, uh, en wij, wij gaan weer plaatjes draaien. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> <laughs> hoi, hoi. hoi, hoi. Dag, Rendel. Doei. <laughs> We gaan naar Duitsersveld, naar Piet Pijper, want de wedstrijd is inmiddels ten einde. En niet zo geëindigd zoals wij zouden willen, hè Piet? Nee, we hebben met 3-1 verloren. En uh, ja, eigenlijk uh, het venijn zat in, dus in het begin eigenlijk al. Dat de scheidsrechter zeg maar, na één minuut een zuiver doelpunt, althans zal ik het voor mij op van de SV Zandt, weer afkeuren. Dan we begin je met een 1-0 voorsprong. Na nou, de eerste helft was uh, Sorvogels toch uh, wat, wat, iets, iets beter aan de bal en uh, maakte 2-0. Vlak na die uh, aansluittreffer 1-2. En we dachten nou, we gaan ervoor en we gaan ervoor. En er zijn links en rechts wat kantjes geweest. En uh, de scheidsrechter een paar rare, vreemde beslissingen. En op het einde dan, uh, ja, dan ga je met je rug tegen de muren. En dan ga, je dan ga je voor alles. En ja, dan krijg je de uh, negende plus 6 uh, maakt de stormvogels dan een beetje gelukkig nog 1-3. Dus dan zijn we zijn wel een beetje teleurgesteld in de uitslag. En, ja, zeker. En, uh, ja, de, scheids de scheidsrechter was niet echt op onze hand vandaag, maar... Het is altijd moeilijk om die, die schuld te geven, maar één eh, of twee andere beslissingen hadden de wedstrijd heel anders kunnen keren. Ja, en het was ook een beetje lucky uh, stormvogels hè, vandaag. Een beetje lucky stormvogels, en, maar goed, we hebben verloren en uh, we gaan onze rug rechten voor de volgende week. Want we gaan de volgende wedstrijden. Inmiddels is er één club in de competitie uitgevallen. Die heeft zich teruggetrokken, dus het wordt een beetje een ander beeld in de ranglijst komen. Oh ja, en welke, welke club is dat dan? Fortuna veris heeft zich teruggetrokken. tijdens oh. met 8-0 van gewonnen. Ja. Dus die, die, die uitslag is doorgehaald. En uh, ja, we, moeten, we staan er natuurlijk ook weer iets anders voor. Dus we oh. moeten uh, weer naar beneden kijken dat we niet te ver doorzakken. Ja. Ja. Maar goed, uh, vandaag hebben we verloren. En uh, Stormvogels uh, gaat ook weg naar het kampioenschap. En ik denk uh, gezien wat ik heb gezien in, in de afdeling ook wel terecht. Dus, uh, maar goed, we hadden een ander resultaat gehoopt en verwacht vandaag dat is dan helemaal niet uitgekomen. Maar Zeker. Het is niet anders. Bij nou ja, uh, onze bestappen rijdt hij nog voorop. Ja, Max Stappe, die rijdt nog steeds voorop. Oh, die nou, die nou, ging als uh, laatste van uh, zo'n beetje iedereen naar binnen voor uh, de, de pitstop. En uh, ja, hij nou ja, kwam er weer uit en uh, daar ligt hij meteen weer voor. Hè. Dus. Uh, okay. No problem, 6,3 nou, seconden, seconden heeft hij ik, voor op de, nummer 2. Ik ga kijken of ik een weintje kan krijgen aan de bord. Ja. Nou, Oké, okay. nou geniet ervan. Hoi, Tot hoi. de volgende. Hoi hoi. Hoi. Nou helaas dus 1-3 geworden tegen stormvogels. Ja, zou daar Max Stappen er ook over, hè, Dolly. There's naar no stopping nou. Uh, now. Uh. <laughs> ja, nog steeds op nummer 1 uiteraard op dit moment Max Verstappen... Ja, ja, ja. tijdens de Grand Prix van uh, Bahrein. Hoor het juist ook al, het uh, verslag van uh, René Lawson... is gezellig daar in Beverwijk, hè? feestje in zijn zaak. En uh, ja, wel mooi dat het in, uh, toch een keertje plaatsvindt op uh, de zaterdag. Kunnen we dat ook live uh, meenemen in de uitzending, Dolly... Toch, zo is dat. Zo is dat hè? Ja, dus ja. een, heel wat anders eventjes. Hè? Ja, nou ja, het voetbal Gezellig, is niet hoor. helemaal gelukt. 1 tegen 3 ja, uh, van uh, Stormvogel. is dus wel de nummer 1 nee. uh, uit de competitie op dit moment. Dus geen hele makkelijke partij om uh, tegen te spelen. Volgende nee. week gaan we er gewoon weer tegenaan. Zo is dat. Ja, nou, soms zit oh ja, het mee, soms zit het in tegen. Mei, in mei gaan we er ook tegenaan. Ja, want <laughs> uh, <laughs> dan gaat het <laughs> gebeuren, het Songfestival. Ja, Met jouw Joost Klein. Mijn Joost ja, ja, jou, ja, Joost, ja. En waarom zeg ik nou dat het uh, jouw Joost is? Nou, jij weet het wel, maar... Uh, Even voor de luisteraars, een paar weken terug deden wij samen een programma. En uh, toen zei je: van, Nou, met deze plaats, deze plaats. Dat, dat dacht ik echt, ja. Ik een uh, juist klein als vertegenwoordiger op een Droomgroot. Zo groot. Droom groot. Ja. En ik zette dat ding op en, en we kregen allemaal reacties. <laughs> en uh, als Botman die uh, helemaal in paniek uh, raakte, uh, weet je nog. Uh, uh, Fred, en uh, Fred, helemaal van, van: Wat is dit nou? Wat is Wat F? Nee, maar vertel eens: wat is zo leuk aan Joost? Wat er zo leuk is in Joost... Nou Joost is een, een, een heel speciaal mens. Hij, uh, hij, die jongen die barst zo verschrikkelijk van het talent. En die is zo ontzettend veelzijdig. En um, hij, hij, hij schept ook veel vanuit zijn uh, alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. En daar bouwt hij ook op en dat maakt hem ook sterk. Ik bedoel, hij, heeft, hij is als klein jongetje uh, zijn ouders kwijtgeraakt. Zijn vader uh, toen hij tien was, die, uh, die is overleden aan kanker. Een jaar later kreeg zijn moeder een hartstilstand. Ja, het en is hij, wat hè? Jezus. Ja, hij had wel. Uh, uh, hij was niet enigszins kind, maar de anderen waren wel 15 jaar ouder dan hij. En dat, dat geeft toch een afstand. Dus. Um, ja, dan leer je toch te knokken en zo. En hij, hij is niet uh, dom. Ik bedoel, hij heeft het uh, gymnasium gedaan. Nou, dan moet je toch best wel snel van begrip zijn en dergelijke. Maar wat ik zo mooi vind aan Joost is... Hij kan niet echt goed zingen of zo, maar het is een ras, ras, ras theaterman. Ja, nou, dat, is, dat ben ik wel met een je eens. Hij, hij weet feilloos... Uh, Um, een, een show neer te zetten... waar je niet van weg kan kijken. En dat vind ik dus ook... met zijn inzending. Die videoclip die hij heeft laten maken... of gemaakt heeft... die zit zo verschrikkelijk goed in elkaar. En daar zitten zoveel grapjes in. De, kijk, hij wordt natuurlijk niet uitgezonderd. Nee, hè, dat, maar... uh, dat, dat dacht ik meteen. Ik denk van ja... Die mensen die klikken daar nu op, hè, op YouTube en ja, uh, dergelijke. Ja. Vanwege dat, uh, die leuke videoclip. Ja, maar maar ja, ja, die heeft helemaal niks met het Festival te maken natuurlijk. Nee, maar geloof mij, je kan, je kan wat gaan verwachten hoor. Want die jongen is echt een, een, een ras show maken. Ja, hij gaat het ja. binnenkort, heel binnenkort. Uh, Gaat hij het, de, de out, hè, krijg hij de try-out van zijn optreden in, ah, kijk aan. in Zweden. En dan begint hij mee, als ik het goed begreep, in Amstelveen. Ja. En dan gaat hij daar optreden. Dus kijk en, hoe iedereen en, kijk, reageert. Kijk hoe iedereen reageert, hè, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Dus als je goed zoekt, zullen er vast wel ergens kaarten voor... Uh, Verkrijgbaar zijn, Dolly. Dus, Waarschijnlijk uh, wel. Ik, uh, ik hoor het nu voor het eerst, dus ik, ik weet het niet. Ja, maar ik, weet, ik denk ook niet dat ik daar naartoe ga. Een oud wijf tussen die kinderen. Nee, <lacht> of, hoe oud is hij? 27, geloof ik. Maar ik ga wel samen met Mira. Gaan we naar de kroeg. Uh, met een, uh, ieder met een uh, Nederlands vlaggetje. Ja. Gaan we, tenminste als het ons gegund is. Gaan we lekker gezellig ergens uh, kijken naar die uh, op 9 mei. Naar die halve finale waar die in optreedt. Ja, want nou ja, weet je, die, die muziek, hè? Die, uh, ja. de nieuwe plaat dan, die, waar hij die daadwerkelijk mee uh, naar het uh, Songfestival ja. gaat. Europapa. Ja. Europapa. Ja. En uh, ja, ik denk uh, van, uh, ik hoorde hem de eerste keer, echt de allereerste keer, uh, op televisie hoorde ik hem uh, langskomen. Ik denk, het klinkt wel leuk en uh, ik uh, ken het ergens uh, van. En toen uh, later, en toen, nou ja, heb ik dat uh, plaatje heb ik, uh, gedownload en uh, dergelijke en... Uh, ...op Spotify uh, geluisterd. En uh, toen kwam ik erachter... ...dat, uh, dat uh, de productie in handen is... ...van uh, DJ Paul Elstak Klopt. En uiteraard klopt. in mijn tijd, in mijn jeugd... ...was, was, dat, de, was de dat, gabber, dat dat ...die gabbermuziek... Ja. Uh, ...over het algemeen echt... echt die, uh, ...die hardcore gabber niet, weet je wel. Mm -hmm. Maar Charlie Lonois en Mental Tio... ...en uh, DJ Paul ja. Elstak ...nou, die was dan net even, ietsje harder... ...Paul Elstak uh, dan uh, Charlie Lonois... ...en Mental yes. Tio, maar... Ja, toch wel een beetje in hetzelfde rijtje. En uh, ja. ja, toen we naar de disco gingen op Rainbow High in the Sky van uh, Paul Elstek. Ja, dat was een mega hit. Ja. Dus uh, ja, nou, dat hoor je wel een beetje terug in deze plaat. Ja, dus dat... met andere woorden, en dat zie ik ook in de hitparades op dit moment, komt dat allemaal weer een beetje terug. En dat hoorde ik gisteravond, ik was daar achter gekomen, hoorde ik gisteravond ook op tv uh, iemand zeggen. van uh, Ja, het is weer van deze tijd, die muziek dat klopt. Ja. ja, dat klopt. En, en dat, dat, dat kan je ook een klein beetje zien aan de inzendingen van, uh, van dit jaar. Van het Eurovisie Songfestival. Want die gaan ook allemaal een beetje toch meer uh, een andere kant op als dat we jarenlang gewend zijn geweest. En toch ook een beetje die kant op. En uh, ja, ik moet zeggen, wij gingen hier gisteren uh, met de drie dames uh, met even geen rust aan de kust. Hebben we hem ook opgezet. En toen gingen we toch lichtelijk uit ons dak, voor zolang het duurde hoor. Want... Kijk, we hebben geprobeerd om te hakken, maar ik, nee. ik hoop niet dat er iemand gekeken heeft. Want het was verschrikkelijk, want we kunnen nee, er echt geen die, van. Ik zag wel die kijkcijfers, die liepen in één keer op, joh. Dat wil je ja, niet Ja, dat is al gerust wel. Het was verschrikkelijk. We hebben het geen halve minuut volgehouden. Dus eigenlijk zijn we op zoek naar een hakkendanschool. Hakkendansschool. Ja. ja, nou ja. <laughs> we willen zo graag leren hakken. Ja, heeft ja, Pluspunt ja. geen, uh, geen uh, actie of zo daarvoor? Hè? Huh? Bij Pluspunt. Ja. Hebben ja, ze is toch wel... een hakken uh, dansen? Nou handen, ja, dat toch? zou, zou me kunnen. hè? als je ja, eh, daar gaan vragen. Bij ja. de jeugd? Bij ja, de ja, je jeugdhonk, hè? via ja. de Ja, ja. Nou, kunnen jullie ook meedoen, toch? Ben je zogenaamd nee, maar, van de dan moeten we eerst de conditie opbouwen. Je houdt het geen half minuut ja, vol. Jij bent als achter. zogenaamd van de begeleiding. En dan doe je gewoon oh, lekker ja, je ja, ja, ja, ja. Af en toe een stapje naar voren. Ja, ja, ja, ja. En een stap terug. Nee, maar ik, uh, ik, ik geloof wel in deze inzending. Hoewel heel veel mensen het niet zien. Misschien komt het ook wel door het verhaal wat erachter zit. Hè? Dat het echt een brief aan zijn vader is, ja. dit nummer. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Dat is over het ja, algemeen het wat, uh, wat, uh, wat we merken op dit moment. Mm -hmm. En ja, Weet je wat nou de grote grap is? Dat, dat zeg ik, maar ikzelf zit er een beetje tussenin. Dus uh, ik denk van, nou, ja, we zullen het wel zien. Het is niet ja. echt uh, meteen dat ik zeg, net als dat andere nummer uh, van... De, van Droomgroot, dat, is, dat is echt, dat wat a, had niks wat geworden. A, wat een klerennummer, nummer? Ja, dat had maar. echt niks geworden. Maar dit, uh, nou, ja, ja, nou ja, ja, eigenlijk vind ik het ook niks, maar... Uh, goed niks, laat ik het dan zo zeggen. <lacht> moet je dat zeggen? Ja, lekker duidelijk erop. Ja, ja, ja, ja, ja, lekker hè? Ja, ja, ja, we begrijpen je helemaal. Ja, helemaal goed niet. Nou, zullen we zullen het draaien hoor. of heb je nog wat te melden over die plaat? Wel, nee, gooi hem er maar gewoon in. We zullen er toch een beetje aan moeten gaan wennen. Gewoon erin? Joost Klein met Europapa.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 Zo, even bijkomen hoor, van uh, Europapa. Ah, oh, lekker. Ja. Lekker, lekker, ja, het lekker. Het nummer is uh, voor Ja, vader jij zei het. Uh. Dus, uh, nou ja, we zijn heel benieuwd wat het uh, gaat doen uh, tijdens het zonfestival. Uh, Weet je wat nou het uh, leuke is? Dat inderdaad die muziek komt weer een beetje terug. En dan ondanks dat het iets minder hard is dan die, uh, die versie van Joost Kleinau. Zie je het in uh, deze plaat van uh, Indila, zie je dat ook. Die techno-mix, die techno-geluid dat het weer terug gaat komen in de huidige muziek. Luister maar even naar deze single. Maar moet ik zeggen, Dolly, dan vind ik deze wel wat beter hoor, eh, eerlijk gezegd. Als je deze keihard in een club hoort met uh, mooie grote boksen, dan gaat iedereen helemaal uit zijn dak volgens mij. Ja, oh. dat denk ik ook wel. Ja, ja. dus uh, nee, ook al uh, een nieuwe muziek hoor. Dus uh, mm -hmm. die draait er gewoon even om te laten horen van, uh, dat uh, die muziek uh, op dit moment uh, weer helemaal inkomt. De dat is tech voor mij nooit weg geweest de, de techno muziek. Heerlijk. Nou ja, dat is wel een beetje weg geweest. Maar, nou, voor uh... mij niet. Nee, voor jou niet? Nee, nee, ik ging vroeger ook naar die feesten toe. Ik vond het heerlijk. Oh, oké. Okay. Oh, ben heerlijk. je er zo een? Nou, oh, oké. Okay. Ja, echt wel. Ja, ja. maar dan, dan vroegen samen, wat heb jij geslikt? Ja. Weet je wel? En, ja, niets. ja, ja, ja. Niets? En dan horen we op de, op de radio en dan breng je een heel braaf meisje. Hoezo, ik stond alleen maar te dansen de hele avond. Dan. Ja. En okay. ben, het kon gewoon op eigen kracht. Hoor. Ja, maar ik bedoel, eh, qua muziek. Het, hoor we horen we hele het... softe, brave plaatjes bij je. Ja ja, ochtends om tien uur. Ja. Ja, van tien tot twaalf ga ik toch geen techno draaien. Oh, oh, oh oké. Okay. Ah, okay. Weer een beetje rekening aan met tijdstippen. Oh, op. ja, dat is ook zo. Maar geen bij een avondprogramma. Oh. Nou, dan gaat ze los, hoor. Samen met Mario Sandkort. Nou, dat wordt wat. Uh, ja. No. In the teeth and the fit good, so I took the doors out the deep. Okay, I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get the noise you release. Don't take my talking to your own I can keep it chill like the Soviet blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend, then you got the wrong song. Baby girl, what's good? What's with you? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You on me? Go figure. Uh, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I know I hate. Uh, to the back to the front, you a tan baby girl, but I'm the one, one. you my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know, you a little too ten. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know, tell him I'll tell him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know, tell him I'm, tell him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know, hey. You my little bootang. So I'll give a hoot what you do, say, girl. I like know you're a little too tame. I'll be shooting that shot like too K. Girl, I like know. Tell them I'm, I'm next. Ook weer zo'n groot is van dit moment. de Leeuw Bogang van uh, Paul Russell. En uh, ja, welke plaat herken je daarin? Een beetje een raadje plaatje, vraag uh, Dolly. Even een uh, oude plaat herken je Volgens daarin Volgens mij is het gewoon een koffer, toch? Ja, maar komt van, ja. van, van wat? Van the best of my love. Ja, van? Ja. Nou, dat, dat moet je bijna doen. The vragen. Emotions. Ja. ja. Dat, lekkere disco, uh, discoplaten, zeg maar. The Best of My Love. Heb jij al goed gehoord? Uh, ja. Nou ja, het zit er alweer op uh, voor ons. Hoe is het met Max op dit moment? Ja, nog steeds bovenaan, hè. Ja. Hij uh, gaat nog lekker in de ronde. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, nog steeds... Uh, hij blijft maar uh, afstand nemen. En uh, Sergio Perez op uh, plek 2 op 16, 16 seconden, seconden inmiddels. Ja, gaan. Zij het over, hè? Z het is zijn ze op gelopen. P3 ook weer uh, bijna drie seconden achter Perez. Ja, ja, Leclerc ja. zit uh, daar weer achteraan. Ja. Norris en uh, Piastri uh, zitten op 5 uh, en 6. Lewis 7 en 8, Dat hebben we bij de Mercedes. En, en uh, ja, ja. Dat, is, dat is het wel zo'n beetje om uh, te vermelden wat uh, de moeite no, waard is. 7 en 9 is. inmiddels. Ja, Sargent uh, die, uh, die is de hekkensluiter van dit verhaal uh, in, de, in de Williams. Uh, en uh, ja, die ging ook achteruit, hè. Dus hij is er waarschijnlijk ja. wel weer uh, uitgekomen. Toch wel weer de baan opgekomen. Toch weer ja. de baan opgekomen, uiteindelijk. Ja. Had ik niet verwacht eerlijk En uh, Bottas uh, op plek 19, plek 18. Uh, nou, daar hebben we de Alpine, hoor, uh, van uh, Ocon. e plek voor uh, Hulkenberg. Deed heel goed in de kwalificatie. Maar uh, ja, helaas komt dat er voor Hulkenberg... Uh, nooit echt uit uh, in de reis. Mm. Nou ja, we hebben uh, even kijken. 32 rondes gehad. Van de 57. Dus... Uh, nou, Gaan er we hebben van nog alles wel, gebeuren. We hebben nog wel even de race daar in uh, Bahrein. Yeah. van alles gebeuren, maar uh, Max die wordt gewoon uh, de eerste, toch? Ja, als het meezit, wel, maar je weet ja. het niet. Hè? Het zijn nee. machines waar je in zit, dus je ja, hebt het dat, niet altijd zeggen? Dat is ook weer zo, maar... Uh, en, en, en ja, je, je, krijgt ook, je komt ook anderen tegen op de baan, dus dat kan... Ook daar kan het misgaan, je weet het niet. Je weet het niet. Zoals Pruif zei, de bal is rond. De bal is rond, nooit. zeker. Yeah. Nou ja, de Formule 1 uh, hebben we dus uh, vandaag gevolgd. Uh, verder het voetbal. Helaas verloren, 1 tegen 3 van uh, Stormvogels. En uh, de kerstmannen zijn op dit moment op circuit trouwens. Hè? Ja, dat lijkt me wel. Ja. Hebben we niet een webcam op circuit? Uh, ja, die hebben wij. Ja? Even gaan ja. kijken. Even kijken op de ZFM-app. Uh, daar, uh, oh, uh, daar hebben we ja, de, de, ik de, op de webcam. Ja, dat kan je ook op de uh, op, uh, computer oh. doen. Gewoon even dat, uh, dat, dat, dat, dat vakje. Nee, dat vakje links uh, aanklikken. Oké, okay. ja, ik zie hem. Unavailable. Unavailable. Nou ja, dus uh, dat ja, uh, dan uh, <laughs> ja, nou wil ik het weten ook. Jij begint over die webcam. Dat is wel een goed idee van je trouwens. Ja. Uh, even kijken hoor, hoe komen we daarachter? We hebben toch tijd, hè, dus... Uh... Is dat zo? Ja. Nou, ja, ik heb hem aanstaan en ik heb hem live, maar uh, helemaal niks uh, te zien in de pitstraat, dus... Uh... Meen je dat nou? Ja, helemaal kaal. Ook geen kinderen? Ook geen kinderen, helemaal kaal. Ah, hou op met mij. Ja. Waar zijn ze dan? Ja, nou, misschien achter de pits, uh, dat zou kunnen. Oh. Dus... Die krijg je niet te zien, dus? Nee, nee, oh. nee. nee, nee. Ja, ik zie wel wat uh, gewone auto's uh, op de weg rijden op dit moment. Nou ja, de kerstmannen dus op het circuit. En wij zijn er volgende week weer met Zandvoort op zaterdag. Tot slot ook nog een nieuwe plaat. Ik heb ze allemaal tot het laatste bewaard. Deze kwam ik tegen. en Die is van, ja, mede door Narada Michael Walden gemaakt. Van de Divine Emotions, ook uit de jaren 80 En dat geluid, het R&B geluid, dat hoor je wel een beetje terug in Move Your Body Slowly. Die draaien we tot aan het nieuws. Tot volgende week.